10 uur. Het LOS Journaal. Door Alt -Megens. KPN stapt volledig over op in Nederland geproduceerde groene stroom. Dat heeft het telecombedrijf afgesproken met het Wereld Natuurfonds. KPN wil daarnaast over 10 jaar 20% minder energie gebruiken. Dat is net zoveel als een stad als Delft in een jaar verbruikt. De directeur van het Wereld Natuurfonds vindt het een goed initiatief van KPN. Dat nou, betekent zeker dat KPN uh, bereid is iets uh, meer te betalen... voor uh, schone, opgewekte energie uit eigen land en dat belangrijk vindt. KPN is een groot verbruiker van stroom. Het bedrijf gebruikt 1% van alle stroom in Nederland. In het proces tegen Geert Wilders worden vandaag voor de rechtbank in Amsterdam drie getuigen gehoord. De rechters willen van de Arabist Hans Jansen, raadsheer Tom Schalken en Midden-Oosten-deskundige Bertes Hendricks weten... wat er is gebeurd tijdens een etentje mei vorig jaar waarvoor Hendricks de andere twee had uitgenodigd. Het etentje leidde uiteindelijk tot wraking van de rechtbank en tijdelijke stopzetting van het proces. Raadsheer Schalke maakte deel uit van het hof dat het Openbaar Ministerie opdracht gaf om Wilders te vervolgen. Volgens Arabist Janssen heeft Schalke tijdens het diner gezegd dat het goed was dat Wilders werd vervolgd voor onder meer haatzaaien. Schalke zou toen ook geweten hebben dat Janssen in de zaak Wilders gehoord zou worden. Dit moment wordt Janssen door de rechters en de verdediging gehoord.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 overal een voldoende voor hoeft te halen. Op de middelbare school mag je ook wel eens een keer met een vijf over. Nou, dat zal bij ons ook zo zijn. De universiteit wil ermee bereiken dat de doorstroom naar het tweede jaar verbetert. Studenten minder vaak tussentijds afhaken en op tijd afstuderen. De universiteit wil het systeem volgend jaar op alle faculteiten invoeren. Dit moment haalt 47% van de studenten aan de Erasmus Universiteit binnen vier jaar zijn diploma. De jongen, die op 12 januari dood langs de A27 tussen Utrecht en Hilversum lag... was ontvoerd na een avondje poker. De jongen werd samen met zijn vriendin een auto ingesleurd, zegt de politie. Zij zijn ontvoerd, zo rond kwart over één s'nachts. Er was een pokerfeestje geweest in een woning. Zijn ze meegetrokken in een auto. En vervolgens zijn ze via Zeist naar Hilversum gereden. Daar is de vriendin van het slachtoffer achtergelaten in de woning. En vervolgens is het slachtoffer meegenomen... en is woensdagochtend leefloos aangetroffen langs de A27. De politie heeft drie verdachten aangehouden van wie er nog één vastzit. Het weer vanochtend vrij zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken... en in het binnenland kan hieruit een bui ontstaan. De maxima komen uit tussen 10 graden in het noorden en 14 in het zuidoosten. ANWB ah, verkeersinformatie 10 meldingen van files nog op de A20 bij Rotterdam. In de richting van Gouda staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En er staat een kapotte vrachtwagen met een lekkende dieseltank en een klaband op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen knopen bankhoef en Renkum. 15 kilometer file daardoor, want er is maar één rijstrook open.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 Dit is Radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, Mark Stakenburg. De tijdelijke crisis- en herstelwet wordt een permanente wet tot groot ongenoegen van de Partij van de Arbeid. Alzheimer-patiënten zijn steeds vaker de dupe van financieel misbruik. Bijvoorbeeld door een huwelijk. Het ging in het begin wel goed, want uh, Zek kwam langs. Mijn vader wilde beslist geen relatie uh, met haar, maar dit vond hij wel prettig. Eens belde mijn broer op en hij zei... Uh, weet je dat ze getrouwd zijn? Muziekjes en aangename geuren. psychiatrische patiënten genieten van hun nieuwe isoleercel. En ook het ochtendhumeur van Koos Postma. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. We gaan eerst naar de rechtbank in Amsterdam. Daar volgt NOS-collega Jeroen de Jager het proces tegen Geert Wilders. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Zit Arabist Hans Jansen nog steeds in de getuigenbank? Ja, en dat gaat uh, ook wel even duren, want dat diner waar het om draait... want daar gaat het getuigenverhoor vandaag over van drie getuigen... die aanwezig zijn geweest bij het gevraagde diner. Vorig jaar uh, mei is dat geweest, drie dagen voordat Hans Jansen... als getuige verhoord zou worden. Uh, ja, dat diner wordt helemaal gefileerd, zou je kunnen zeggen. Uh, de voorbereiding ervan, de aanloop ernaartoe, het diner zelf... en vervolgens de gevolgen ervan. Uh, en Hans Jansen, die is nu ongeveer... Een half uur wordt hij nu verhoord. En ze zijn nog maar nou, in de voorbereiding naar het diner toe. Dus het eigenlijke diner en wat daar precies gewisseld is. En of de cruciale vraag namelijk of rechter Tom Schalke van het Hof... geprobeerd heeft Hans Jansen te beïnvloeden... die vraag is nog niet eens behandeld. Dus het gaat wel even duren. Je bent er nog wel even. Dankjewel, Jeroen de Jaag. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De vorig jaar ingevoerde tijdelijke crisis- en herstelwet, bedoeld om infrastructurele projecten sneller te laten verlopen en werklozen in de bouw aan het werk te helpen, wordt volgend jaar permanent. Maar die wet is omstreden. Goedemorgen, Margriet Meindersma, Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. U zei vorig jaar bij de behandeling van de wet dat u hem met pijn in het hart zou steunen. Waarom? Ja omdat wij eh, niemand kan zijn tegen stimuleringsmaatregelen eh, voor de werkgelegenheid in de bouw. En daar ging het om. Er waren ongeveer 50.000 werkeloze bouwvakkers. En eh, iedere maatregel die kan helpen om die werkloosheid op te heffen eh, eh, is meegenomen. Maar wij geloofden niet in de maatregelen. Eh, eh, en dat blijkt nu ook waar te zijn. Want er is, eh, zijn wel wegen aangelegd. Maar daar heb je asfalt voor nodig eh, en grote machines maar heel weinig werkgelegenheid. En de werkgelegenheid in de bouw, dat blijkt ook uit een rapport van de aannemersfederatie, vooral bij de MKB, heeft van deze maatregel nauwelijks geprofiteerd. Ja, um, nou zegt het kabinet de, de wet op een paar punten te willen verbeteren. Het moet eenvoudiger worden om af te weken van het bestemmingsplan. Er worden natuurbeschermingsregels geschrapt. Woningbouwprojecten van gemeenten moeten sneller uitgevoerd kunnen worden. Ja, waarom maakt het kabinet die wet dan permanent als u zegt hij werkt niet? Ja, dat is uh, <laughs> inderdaad een goede vraag. Ik zou ook denken, we hebben afgesproken vorig jaar trouwens in het debat in de Eerste Kamer... dat uh, al deze maatregelen die erin staan, want het is niet één maatregel... het is een hele verzameling maatregelen dat we die netjes zouden evalueren uh, voordat we over zouden gaan... tot verbetering van bijvoorbeeld bestaande uh, wetgeving. En zo hoort dat ook. Ja. Uh, heeft u er een beetje spijt van dat u toen toch voor heeft gestemd? Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat een... Het was ook niet verkeerd om te experimenteren, want het was een experimenteerwet... En het is nooit verkeerd om te kijken of er toch in ons heel complex stelsel van bouwwetgeving en omgevingswetgeving wat te verbeteren is. Maar dan moet je ook de tijd nemen om rustig te evalueren. De elementen die goed gegaan zijn en die niet goed gegaan zijn. Om vervolgens te kijken wat je in je bestaande wetgeving of in een nieuwe omgevingswet verandert. Ja. Om nu twee dingen tegelijkertijd te doen. Want twee, beide dingen staan in het regeerakkoord en definitief maken van de crisis- en herstelwet en een nieuwe omgevingswet maken... ben je weer bezig met wet op wet te stapelen. Ja, dan nou komt die de Tweede Kamer waarschijnlijk wel door. Hoe zal dat met de Eerste Kamer gaan? Ik hoop dat de Eerste Kamer, net als in alle voorgaande periodes... zich richt op kwaliteit van wetgeving. En dan horen ze er ernstig over na te denken. <laughs> en um, ja, dan komt hij op een gegeven moment misschien nog bij de rechter. Zou die daar stand houden? Nou, dat heeft, per onderdeel is dat verschillend, hè. Want nogmaals, het is niet een wet met één maatregel. Het is een heel complexe aan maatregelen. Er zitten uh, maatregelen in waarbij die schuren, bijvoorbeeld met Europese uh, milieu- en natuurwetgevingsregels. En daar kan een rechter natuurlijk, die heeft te oordelen naar de hogere wetgeving. En dat zijn de Europese regels. Ja, precies. En de EU zelf, die zou ook nog eens dwars kunnen gaan liggen. Dat kan ook, ja, dat kan ook. We zien het al, de heer Bleker wordt al op zijn vingers getikt... doordat hij met de EHS de natuurwetgeving, denkt dat het allemaal wat minder kan. Ja, u heeft gehoopt dat deze tijdelijke wet um, misschien herstelwerkzaamheden zou, zou, zou bevorderen. U, u komt toch van een koude kermis thuis, al met al, hè? Inderdaad, is er, nou, er zijn wel wegen aangelegd en daar zijn een heleboel mensen blij mee. Laten we daar ook uh, niet... Dat moeten we ook erkennen. Maar dat was natuurlijk, het doel was werkgelegenheid bevorderen. En die 55.000 werkeloze bouwvakkers zijn er niet mee aan het werk gekomen. Want de grootste problematiek is de vraaguitval... We hebben vorig jaar, is net gisteren bekend geworden met CBS-cijfers, het laagste aantal woningen opgeleverd sinds 1952. Ja. Dus je moet vraagstimulering doen in plaats van het hebben over wet- en regelgeving. Ik dank u wel, Margriet Meijnersma, Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. je ja. neemt iedere keer een stukje afscheid. Je weet vaak niet wat je overkomt als...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 Als je erachter komt dat je dementerende vader in het geheim is hertrouwd. Het overkwam sportverslaggever Philip Koken. Hij verwerkte zijn ervaringen in een boek en kwam erachter dat financieel misbruik van Alzheimer-patiënten steeds vaker voorkomt. Hij woonde alleen uit een mooi huis aan de Friese Meren. Het huis was echt alles voor hem. Zeker nadat hij zijn bedrijf had verkocht. Daar voelde hij zich thuis. Hij wilde ook, was er langs al zijn leven, wilde hij nooit naar een verpleeghuis. Maar uh, ja, het, achter de voordeur, mijn vader was een man van de wereld, was een sportbestuurder en dus een fabrieksdirecteur. Maar achter zijn eigen voordeur kon hij zich niet redden. Hij kon nog geen ei bakken. Hij kon niet schoonmaken. Dus uh, het vervuilde wel uh, bij hem thuis. En uh, als wij bij hem thuis kwamen, ja, dan moesten we regelmatig stukken beschimmeld kaas of uh, melk pakken die bol stonden uit zijn koelkast halen. Dus waren de zoons in eerste instantie blij dat een oude vriendin van hun vader weer contact zocht. Ja, uh, Aanvankelijk juichten we dat toe natuurlijk. Mijn vader, uh, ho hoewel ik mijn vader zeker uh, zo'n keer of vier, vijf per dag belde en omgekeerd, ja, vereenzaamde hij wel. Dus het was wel prettig dat hij iemand had in de buurt ja, die af en toe eens bij hem langskwam. En uh, ja, mijn vader had aanvankelijk ook wel sepsis, maar ja, dat, het, het, ging, uh, het ging in het begin wel goed, want uh, ze kwam langs of ze nodigde uh, mijn vader bij haar thuis uit. Mijn vader wilde beslist geen relatie uh, met haar, maar... Dit vond hij wel prettig. En wij ook. Totdat bleek dat vader was hertrouwd. Ja, daar wisten we niets van, hoor. Dat is in het geheim gebeurd. Ik weet nog, dat was in augustus 2004. Ik was voor mijn werk, ik ben sportverslaggever... was ik bij de Olympische Spelen in Athene. En opeens belde mijn broer op en die zei... Weet je dat ze getrouwd zijn? Ja, ik had werkelijk geen flauw benul. Toen bleek niet alleen dat ze getrouwd waren... Er bleek ook huwelijksakten te zijn getekend. En uit die uh, huwelijksakten die je kan opvragen... bleek dat, uh, dat alles zeer ongelijk verdeeld was. Maar hoe is het mogelijk geweest dat iemand die zo verward was... toch dat huwelijkscontract heeft kunnen aangaan? Ja, dat is uh, voor ons ook onvoorstelbaar. Uh, de notaris die dit uh, gedaan heeft... die hadden wij ook van tevoren al twee keer telefonisch gewaarschuwd. Pas op met mijn vader. Hij heeft Alzheimer. Hij is uh, niet meer uh, voor reden vatbaar, maar... De fout die ik heb gemaakt, ik had eventjes moeten doorzetten als het ging om mentorschap, bewindvoerderschap en eventueel om onder te stellen. Mijn vader wilde mij ook hebben als bewindvoerder, maar op het moment dat dat zou gebeuren, we waren zo emotioneel. En Toen kreeg ik medelijden met mijn vader en zei ik, nou we wachten nog wel even. En ik heb eigenlijk net zo lang gewacht ja, tot, uh, tot het onmogelijk werd. In deze zaak is de notaris bewust de fout ingegaan en daarvoor is hij ook berispt. Toch staat het geval niet op zichzelf. Het probleem is eigenlijk dat het op papier allemaal wel goed geregeld is. Maar de praktijk is weerbastiger. En dat heb ik wel gemerkt met alle reacties van mensen die ik heb gehad. Want Tegenwoordig heb ik ook een, een eigen website. En daar heb ik contact met mensen die mij ook nog uh, ja, met regelmaat hun verhalen, hun casussen toesturen. En daarin merk je toch wel een significante overeenkomst. Hetgene wat er nu echt mis is is dat notarissen, en overigens niet alleen notarissen... dat geldt voor meer professionals... Um, die kunnen nu zelf gaan beslissen of iemand wel of niet wilsbekwaam is. Terwijl ze die kennis niet hebben. Een notaris heeft geen kennis van een dementieziekte. Daar heeft hij nooit voor geleerd. En toch moet hij alleen gaan beslissen... Of iemand wel of niet wilsbekwaam is, daar is hij niet toe bevoegd. Dat kan niet. René Albers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie spreekt dit tegen. Hij is erop getraind om toch te zien of iemand zijn, zijn mening kan vormen. En dan zit de moeilijkheidsgraad zit in het feit dat een dement iemand uh, ja, een behoorlijke show kan ophouden. En daar zal hij dan mo door moeten doorbreken. Dat zal hij moeten doorbreken. Een hulpmiddel daarbij is het stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid. Dan ga je zeker bij testamenten extra aandacht geven door een manier van vragen ook. Je eh, laat de cliënt zelf eh, voldoende gelegenheid geven om te zeggen wat hij wil. En dan vraag je ook waarom wil je dat en overzie je de consequenties daarvan. Je zorgt ook altijd dat je het gesprek alleen voert. Uh, dat er niet een, een neefje of een nichtje of een verpleging, iemand van de verpleging bij is. En dan is het uh, verstandig om een, uh, met een zekere tussenruimte van twee tot vier weken... om dan nog een keer bij zo iemand thuis langs te gaan. En te vragen wat hij wil en of hij de consequenties ziet. Uh, zodat je op die manier twee keer toe kunt beoordelen... van ja, iemand begrijpt wat er gebeurt. Wanneer een notaris de zaak niet vertrouwt, zal hij weigeren. Probleem is dat je dan bij een andere notaris kunt gaan proberen. De informatie over een testament is geheim... en een notaris kan dus niet een collega inlichten. Maar er is een alternatief dat veel leed zou kunnen voorkomen. Ja, mensen zouden toch veel meer moeten denken... aan de mogelijkheid om iemand onder curatele te zetten... En dat is natuurlijk geen makkelijk iets. Maar eh, je kunt je voorstellen dat het soms nuttig kan zijn. En in elk geval kan het problemen voorkomen. Want als iemand onder curatelen staat, dan kan die nog wel een testament maken. Maar daar zit dan ook nog de controle van de kantonrechter bij. Dus dan is het als het ware een dubbele controle die er plaatsvindt. Zowel die van de kantonrechter als van de notaris. En dat eh, kan belangrijk zijn. Want Ik had het wellicht, als ik beter was geïnformeerd vooraf had ik dit wellicht ook kunnen voorkomen. Dan had ik eventjes doorgezet en had ik mijn vader even naar de kantoorrechter geduwd... om alles wettelijk ook te regelen. En dat moeten andere mensen ook doen. Je weet vaak niet wat je overkomt als Alzheimer op je pad komt. En als dat gebeurt, dan denk je altijd aan de dag van vandaag. En misschien nog aan de dag van morgen, maar zeker niet aan de dag van overmorgen. En die ziekte gaat altijd iets harder dan jijzelf denkt dat hij gaat. En daardoor uh, loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan. En dat is ook wat er hier gebeurd is en wat er ook bij heel veel andere mensen gebeurt. En het verhaal is nog niet ten einde. Koken Senior is niet lang na het huwelijk in een verpleeghuis opgenomen. De exacte inhoud van zijn testament wordt pas na zijn overlijden openbaar. Morgen aandacht voor het snel groeiende aantal allochtonen Alzheimer patiënten. Dit wordt ook een golf. Of het nu in 10 jaar, 15 jaar zit in met een hele grote golf van de eerste generatie die te maken krijgt met vormen van dementie. Vragen en opmerkingen. Ze zijn welkom op goedemorgennederland.nl. Muziekjes en aangename geuren. Psychiatrische patiënten genieten van hun nieuwe isoleercel. Nu eerst het ochtendhumeur van Koos Postema. Als jonge tv-verslaggever ja, dit wordt opa verteld, maakte ik een reportage over een schietvereniging. Spannender dan nodig filmden we. Geheimzinnige opname van een revolver die uit een lade werd gehaald... en in een damestas gestopt, onder een sjaal. De eigenares van het vuurwapen was een keurige oer-Hollandse vrouw... die wij onder onheilspellende muziek op weg zagen gaan. Waar naartoe? Ademloos keek de kijker van toen toe. Ontknoping... Een brave schietclub waar zij overigens wel, vastberaden, de revolver legde. Op een schietschijf gelukkig. Waarom maakten we toen, lang geleden, die reportage? Eigenlijk als intro voor het kopen van een vuurwapen in België. Dat lukte mij vrij gemakkelijk, in beeld. Een Flaubergeweer was het geloof ik, geschikt voor de jacht. Maar als je er een hert mee neerschiet, dan blijft een getroffen mens natuurlijk ook niet staan kennelijk dus toen, lang geleden, opa was nog maar het vader... ook al een probleem, het eenvoudig verkrijgen van een vuurwapen. Vandaag lijkt dat helemaal een makkie... met onder meer Oost-Europa als wapensupermarkt. Toen was daar Tristan, een jongeman... van wie de vader en de moeder niet konden verhinderen... dat hij over vuurwapens beschikte... ondanks soms labiel gedrag van die zoon. Zouden de wapens van schietclubs niet na een knalavond... goed geadministreerd opgehaald kunnen worden door de politie... en bij die politie in bewaring gehouden? Het scheelt toch wapens in woonhuizen? Kan het wat in Alphen aan de Rijn gebeurde daarmee voorkomen worden? Nee. Helpt het ons aan iets meer veiligheid in de maatschappij? Ja, misschien. Een beetje toch? Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan Monseigneur lastre solaire Comme je l'admire pas beaucoup Enlève son feu, vite met son vœu, moi je m'en fous J'ai rendez-vous avec vous La lumière que je préfère C'est celle de vos jeux jaloux. Tout le reste en main d'hiver, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout. Monsieur, sans toi oui, mais sans toi moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre roupa foufou. Tout le reste en main d'hiver. Le rendez-vous avec vous.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 Deze club die komt uit Nederland, alhoewel ze heet Hot Club de Frank, We worden zeer rendez-vous avec vous. Een kale ruimte zonder scherpe hoeken en een zware deur met een klein luikje. Daaraan denk je bij een isoleercel. Maar patiënten van de GGZ-instelling Panacea Bavo Groep... die kunnen sinds kort terecht in een heel wat luxere versie. Ga ik over praten met Jos van Nieuwkoop. U bent directeur vastgoed bij Panacea. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet deze nieuwe isoleercel eruit? Ja, hoe ziet die separeersel eruit? <tacht> Kijk, in uw inleiding zegt ze al, het is een, een, de, de oude omgeving, is, is een kale, prikkelarme uh, omgeving, hebben we ervoor gekozen om die op een andere manier in te richten. En dat hebben we niet gedaan vanuit onze eigen ervaring en, en, en perspectieven, maar we hebben goed geluisterd naar de cliënten die daar uh, bij ons in de CPR hebben uh, moeten, moeten verblijven. En wat geven die cliënten aan in het verleden van... nou, we hebben geen regie, we hebben niets om handen... en eigenlijk het belangrijkste angst om vergeten te worden. Eigenlijk die drie elementen daar zijn we mee gaan spelen... Hebben we mee hebben gedachten verder mee gevormd... Hebben we hebben gesprekken gehad met cliëntenraden, met medewerkers... en natuurlijk die patiënten. En we zijn op zoek gegaan naar alternatieven. En uh, nou, zo zijn we gekomen eigenlijk tot de separeer... Uh, die we uh, kort geleden in gebruik hebben genomen... En, um, Hoe ziet hij eruit? Wat staat er allemaal wel in wat er vroeger niet in stond? Ja, nou ja, de, de oude CPR was een, een, een vrij kille omgeving waar een matras, dekens, kussen en, en een po en bekertjes water voorhanden waren. Mm -hmm. En waarbij de cliënt uh, ja, uh, opgesloten werd en natuurlijk wel zijn bezoeken kreeg van het team. Wat zien we nu wel erin? En een nieuwe separair, het is een omgeving die, die veilig en prettig is. Hebben we hebben uh, gebruik gemaakt tot er een, een, een bed in staat. En die bed heeft een kleur. En het bed is uh, het zitgedeelte is verwarmd. Uh, er zit een, een vast toilet zit erin. En we maken gebruik van, van kleuren en uh, andere lichtinvallen. En uh, er is een, een, zuil, een informatiezuil met een touchscreen. En op basis daarvan heeft die cliënt uh, zijn beschikking over een aantal elementen. Zoals? Uh, zoals, uh, nou, ze kunnen contact maken met het personeel. Ze, ze kunnen zelf het, licht, het lichtinval regelen. Ze kunnen uh, gebruik maken van de radiofunctie die erin zit. Ze kunnen, uh, er zit een banner met boodschappen op. Er zit een klok in, uh, een digitale en een analoge versie, de dag. Uh, uh, staat er aan wanneer de bezoeken uh, gepland zijn. Mm -hmm. De reglementen van de, van de, van de separeer, van wat mogen ze verwachten van ons... op het moment als ze daar uh, jammer genoeg in terecht zijn gekomen... Uh, die zien in meerdere talen. Ja, het lijkt me allemaal erg prettig, maar ik had al het gedacht... dat een isoleercel, een separeercel, juist ook bedoeld was om prikkelarm te zijn. Om mensen op die manier zo ja, tot rust te laten komen. Ja, ja. Uh, nou dat is de, de, de, de, de oude manier uh, van, van, van separeren uh, die we jaren in, in Nederland zo gedaan hebben. Maar nogmaals na aanleiding van de onderzoeken uh, hebben we moeten constateren dat, dat ja, je moet die mensen ook iets om handen geven. Je moet zorgen dat ze weer snel of relatief snel in een normalisatie van hun functioneren terechtkomen. En uh, helpen wij in onze beleving, in onze visie helpen juist deze elementen daarbij. Om uh, die cliënt weer snel tot een normalisatie te komen. Zodat ze van daaruit weer uh, sneller terug kunnen naar de afdeling. Ja, u werkt moest... dat ook zo? Heeft u daar al ervaring de mee? Eerste ervaringen lijken positief. Er zijn nu een aantal cliënten ingezeten. En uh, een van de cliënten die, ja, die, uh, heeft uh, uh, van beide separeerruimtes gebruik moeten maken. De oude en de nieuwe. En die zei bij het verlaten. Van, uh, van, uh, bij de laatste separatie: Van nou, uh, als ik nou. Ooit weer hierin terecht moet komen. Nou, doe me dan alsjeblieft in deze. Want ja. hier heb ik tenminste in ieder geval uh, zicht. Ik kan dingen zelf beïnvloeden en ik kan contact maken wanneer wanneer ik dat wil. Dat is uh, prettig dat het voor deze patiënt ja. werkt. Kun je zeggen dat het voor iedereen geschikt is? Nou ja, dat zal, dat zal moeten blijken. En daarom hebben we er ook voor de komende jaar wetenschappelijk onderzoek aangekoppeld. Van het is mooi dat we dit nu zo bedacht en ontwikkeld hebben. En dat hebben we niet alleen gedaan. We hebben natuurlijk een bureau bij gebruikt. Het projectinrichtingbureau die heeft ons erbij geholpen. En, en, en vanuit het kader van Hearing Environment moeten we gaan kijken voor welke cliënt is het nu wel en voor welke cliënt is het nu niet geschikt. En uh, die cliënt kan zelf bepalen wat ze willen gebruiken van het systeem. En als, als het echt moet, dan kunnen wij op afstand een aantal functies uitzetten. Zodat we de prikkels kunnen reguleren op het moment als dat noodzakelijk is. Maar dat doen we liever niet, omdat we de cliënt de regie willen laten behouden op die periode dat hun uh, in die separator net te verblijven. Succes met dit uh, experiment. Dank u wel. Jos van Nieuwkoop, directeur vastgoed bij Parnassia. En ook tot zover deze aflevering van Goedemorgen Nederland. Zo meteen naar het nieuws. Dan horen wij Prem Radekwisjoen met zijn Premtime. Ja, Goedemorgen, Prem. Hallo, Mark. Oh, wat leuk je Word oh, je dat, erbij. Mark? Dat ja. zijn de bus vol met kinderen. Ja. We gaan het hebben over rekenen, want uh, er, er, ik vind dat gezeur de aandacht voor Blondie. Maar er moet meer aandacht zijn voor rekenen, want vandaag is het de grote rekendag 2011. Schande dat er op Radio 1 geen aandacht aan is besteed, maar daar ga ik verandering in brengen. Ik heb een heuse professor, Jan van der Kraats, die weet alles van rekenen. En ik heb de directrice van de school, mevrouw Vermeldvoort. En in welke plaats staan we? Oost. Oost. Ja, we staan in Oosterhout en luisteraars u kunt al op de webcam kijken en dan kunt u al deze slimme bolle bozen zien van de schoolleer die me straks alles gaat vertellen wat het leuke is aan rekenen. Maar we gaan eerst naar de warme, aangename rekenstem horen. We luisteren van Dorald Migens. Radio 1 Het NOS Journaal. KPN gaat helemaal over op groene stroom van eigen bodem. Dat is afgesproken met het Wereld Natuurfonds. Verder wil KPN over 10 jaar 20% minder energie gebruiken. En dat is net zoveel als een stad als Delft in een jaar verbruikt. De Erasmus Universiteit in Rotterdam verplicht eerstejaars om alle 60 studiepunten te halen. Lukt ze dat niet, dan moeten de studenten stoppen met de opleiding. De universiteit hoopt dat de doorstroming beter wordt en dat er minder studenten tussentijds afhaken. Er komt eerst een proef bij de faculteit sociale wetenschappen en later geldt de regeling voor alle faculteiten. Het stoppen van de productie bij autofabriek Saap in Zweden... heeft voor het eerst geleid tot ontslagen bij een toeleveringsbedrijf. Daar zijn 80 mensen naar huis gestuurd. Saap legde vorige week de productie tijdelijk stil... omdat het rekeningen van toeleveranciers niet meer kan betalen. En de politie heeft vanmorgen transplantatieorganen... net op tijd afgeleverd bij een ziekenhuis in Utrecht. Longen waren het. De auto waar de longen in vervoerd werden... raakte betrokken bij een botsing in Rotterdam en kon niet meer verder. De politie heeft de organen toen samen met een arts en een coördinator... naar Utrecht gebracht. En hoogpunt uit het nieuws. AMB verkeersinformatie met nog zeven meldingen van files. Op de A2 richting Maastricht staat een kapotte vrachtwagen tussen Meers en Maastricht. Twee kilometer file daardoor. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Moordrecht. Zes kilometer door een ongeluk. De linker ook is dicht. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem staat er een vrachtwagen met een lekker dieseltank en een klapband. Tussen Ewijk en Renkum de 13 kilometer file. En is er maar één rijstrook open. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Rem Vandaag is er de rechtszaak tegen Blondie. Nederland zamelt geld in voor het Rode Kruis. Maar waar u niets van hoort, maar wat volgens mij veel, veel, veel belangrijker is, dat is de grote rekendag 2011. Rekenen is altijd al belangrijk geweest om als mens te kunnen groeien en de omgeving te beheersen. Is wiskunde niet de moeder aller wetenschap? Vandaag woensdag 13 april wordt op bijna alle basisscholen in Nederland extra aandacht besteed aan rekenen onder het motto, weet je het zeker... Uh, redeneren en combineren om alle kennis economie te kunnen komen om als kennis ik ja, luister als ik word afgeleid want er staan in deze heleboel leuke kinderen buiten de bus hebben jullie pauze nu Oh, ja, oh wat goed. Oké, okay, we gaan zo met jullie praten. Het wordt een hele volle bus met kinderen. Maar waar het om gaat, luisteraars, is we willen een kenniseconomie hebben. En dan moet je con concurreren. En dan moet je niet in de, tot in de oneindige macht discussiëren over blond, die hoofddoeken aan de onzin, Maar dan moet je praten en nadenken hoe we onze kinderen kunnen laten excelleren in wiskunde. Dus rekenen. Weg met de middelmaat, zeg ik, leven de rekenwonders. We doen het als Nederland internationaal goed. Maar wie stopt met beter worden, stopt met goed zijn. Ik zeg daarom nog meer aandacht voor rekenen op school en ook in de media. Bent u het met me eens, bel me dan op 0800-1121. Hou er rekening mee dat ik u meteen een wiskundige vraag stel... om te kijken of u wel goed kunt rekenen. U kunt ook mailen naar primtimeapensart-ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zitten in Oosterhout aan de Sterrenlaan. Voor Basisschool, de Sterren luisteraars. Ik hoop dat deze uitzending nog goed komt. Want ik vond... Jullie zijn wel ontzettend lief, want jullie blijven stil. Hoe heet jij? Rick. En welke groep zit je? Zes. En heb jij vandaag ook extra aandacht voor rekenen? Ja. Maar kan jij een beetje rekenen? Jawel. Oké, okay, 13 x 10. Um... Oh, ja. oh ja, wie weet het? Wacht even, het moet. Die kan niet. Waarom 13 keer 10 kan? Ja, 13 keer 10 wel, dat is 130. Ja, jij bent de wees dus. Welke groep zit jij? Zes. En hebben jullie ook extra aandacht voor rekenen Ja. ja zijn meisjes altijd slimmer in rekenen dan jongens? Niet altijd. Niet, wanneer wel? Uh, ja, als je hoger zit. Ja? Ja, dan heb je vergeleken met die, al die kleinere, dan ben je toch wel slimmer. Ja, dat is waar. Maar ik ben groter, maar vast niet slimmer dan jij. Jij stiet je vinger heel netjes op, hoe is jij? Romana. Oh, Romana. Welke groep zit jij? In groep acht. Oh, en hebben jullie al aandacht gehad voor rekenen gisteren? Ja. En wat, wat moest je dan doen wat zo leuk was? Uh, we deden, je begonnen met buiten een bespel te spelen. Mm -hmm. En daar hadden we geleerd dat je moet, als je de, aan de zijkant wil komen, dat je de hele tijd dezelfde moet gooien. Dus dezelfde kleur of dezelfde ja, kleur moest gooien. En ja, leer je, je leert sommige dingen beter omdat je dingen doet. Aha, en Luciano? Ja, het was uh, heel leuk gisteren. En je leert ook dat uh, rekenen niet altijd uit een boek is, maar ook uh, uh, spe met spelletjes kan doen. Ja, en... dat, dat, dat doe ik altijd de hele tijd. Jij ook? Ja. ja. ja. ja. Met, met, met gokken. Als je, als je... Nou, maar dat moeten jullie nu doen. Dat is heel slecht. Wat wilde jij nog zeggen? Ik wil niks zeggen. Naar welke groep zit jij? Vijf. En vind je rekenen leuk? Ja. Wat vind je leuker dan rekenen? Spelletjes. Maar dat moet je ook altijd berekenen als je spelletjes speelt? Ja. ja. ja. Wat zei je? Net als bij Monopoly. Ja, dan moet je rekenen met geld. Ja, en dan moet je ook rekenen met wat, hoeveel je moet gooien. Ja, dat is ook waar. Ja, en dan moet je altijd tellen. Wat wil je zeggen, Luciano? Rekenen is ook heel belangrijk voor later, want uh, als je dan een goede baan wil hebben... moet je wel uh, goed kunnen rekenen. Ja, behalve als je radiopresentator wordt, dan moet je goed kunnen kletsen. En hoe oud ben jij? Zes. En welke groep zit je? Drie. En jij? Uh, ik zit in groep vier. Uh -huh. En wat is nou het leukste voor jou aan rekenen? Eh... Uh... Vind je het moeilijk? altijd in leuke boekjes met allemaal leuke opdrachtjes. En soms ook hele moeilijke opdrachtjes. Welke tafels ken je al uit je hoofd? Uh, van tien wel en, van... en de rest niet meer. Nee, maar dat als je later wordt. Wat ben je een leuke fan, zeg? Ja. Hoe heet je? Moet een van je naam op de radio? Lenny. Lenny. En luister als je op de webcam kijkt, dan kunt je zien hoe Lenny gewoon aan het stralen is. En jij was Jannik, toch? Ja. Oké, okay, en wat vind jij het leukste aan rekenen, Jannik? Uh, ik vind het uh, heel leuk. Ja, sommen. Uh, vind ik altijd wel leuk. Hoe moeilijker, hoe leuker. Ja. En jij bent zo'n jongen die als je groot wordt heel erg slim wordt in wiskunde, hè? Ja. Ja, dat zie ik ook al in je gezicht. Ja. <laughs> Professor Jan van de Kraats, was u als kind ook al zo enthousiast over rekenen? Uh, ja, ik was uh, enthousiast. Ik vond het ook erg leuk en ik deed het. Ik herinner me dat uh, mijn vader mij hele grote sommen opgaf. Mijn vader was boekhouder en uh, op hele grote vellen. En die kwamen dan mooi op nul uit en dat, uh, dat vond ik verschrikkelijk leuk om te doen. En weet je, Yannick zei het al, rekenen is erg belangrijk voor later. Maar niet alleen maar voor later. Luister maar. Hoe zou de wereld zijn zonder getallen? Hoe duur iets is, hoe zwaar, hoe breed, hoe kort. We zouden zelf niet weten met z'n allen. Wanneer het jouw verjaardag is en hoeveel jaar je wordt. Hoe hoera hoe de getallen. Luisteraars, u mag bellen, 0800-121, mailen naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar Hashtag Primtimeradio. En ik ben erg benieuwd naar al die tweets. Het geluid was het getallenlied. Uh, Ine vermeld voort, u bent directrice van de basisschool Sterren Donk, waarom doen jullie mee aan deze Nationale Rekendag? Nou, uh, wij vinden het sowieso heel erg belangrijk om uh, prominent aandacht te besteden aan het uh, rekenonderwijs natuurlijk op school. En uh, de meeste kinderen op school vinden rekenen ontzettend leuk. En de leerkrachten ook. En wij dachten, laten we nu eens meedoen. Voor de eerste keer doen wij dit, dat dit jaar aan die uh, rekendag. Omdat we dan de hele ochtend met de kinderen bezig kunnen zijn uh, met rekenen. Van groep 1 tot en met uh, groep 8. Hoe en, werkt dat? U krijgt van dat instituut, die organiseert die organiseren? Ja, je meldt je we... aan, je krijgt een... Uh, een boek en uh, daar uh, staan alle opdrachten in. En uh, het werkt eigenlijk uh, per groep. Maar we hebben ook groepen bij elkaar gezet. Waarbij de kinderen de hele dag eigenlijk in circuitvorm... Um, met allerlei rekenactiviteiten bezig zijn. En circuitvorm wil dan zeggen dat, uh, dat alle kinderen... voor alle uh, activiteiten in aanmerking komen. Hè? En dat doen ze met elkaar, met groepjes van vier. En het thema is dit jaar kansen. En uh, kinderen... Uh, ja, doen dus in spelvorm, uh, leren ze redeneren. Redeneren en... Uh, ja. ja. Hij stikt zijn vinger heel netjes op. Je moet eerst je naam zeggen, maar dan weten we de mensen thuis. Wie je ook alweer was. Ruben. Ja, en wat wil je zeggen, Ruben? Uh, uh, de directrice is ook onze, van groep 5 ook, de reken... Uh Leraar. De rekenjuf. Ja, ja we hebben groep 5-6 opgesplitst en groep 5 krijgt apart rekenles van groep Dus u bent nog 6. een directrice van de school die ook echt les geeft. Ja, dat is ook wat, heel belangrijk. Wat natuurlijk. Leuk. He? Ja, ja. Uh, professor Van de Kraats, u bent van de Stichting Goed Rekenonderwijs en u zit aan het uh, faculteit uh, NWI. Uh, wat, wat staat dat daar? Uh, natuurkunde, Wiskunde, Informatica aan ah. de Universiteit van Amsterdam. Maar u woont. In het Brabantse Oosterhof. Ja, zeker. Net als bij vriendje Stefan van Engen. Dus, uh, uh, uh, en u, u woont hier en u zit in Amsterdam. En waarom bent u die stichting Goed Rekenen Onderwijs? Neemt u daaraan deel? Ja, uh, u zei daarnet, uh, Nederland doet het internationaal goed... maar niettemin zijn er toch vrij veel klachten over het rekenen... in het voortgezet onderwijs, in het hoger onderwijs, maar ook in de industrie. Het, uh, het, het heeft nog niet genoeg effect... En wij zijn ons daarin gaan verdiepen met een aantal geesten. Want we hebben een stichting opgericht die een betere methode voor de basisschool op de markt wilde brengen. En Hoe lang het, geleden was dat? Dat was drie jaar geleden. En inmiddels is die methode er ook. Oké, okay, Patricia, goeiemorgen. Goedemorgen, Prem. He, uh, hallo. Hi, heb jij ook goed rekenonderwijs gehad als kind? Uh, nou, op de lagere school was ik heel slecht in rekenen. En... Uh... Uh, mijn vader heeft mij toen daarbij geholpen, mijn vader, ik ben van Surinaams, mijn vader was streng. en zo, en zo, en zo moet het. En toen legde de juffer de volgende dag op school weer uit en toen snapte ik het. En waarom ik daar uh, op kom is dat je rekenen op verschillende manieren duidelijk moet maken. Je moet dus, uh, als je het alleen maar hoort is het niet goed. Het moet voor worden gedaan, het moet geoefend worden. En wiskunde is daar gewoon heel, heel belangrijk bij. Toen ik wiskunde kreeg op de middelbare school, toen snapte ik in één keer beter hoe rekenen werkte. Ja. Ja, ja, dus je, zal, je moet al eerder beginnen met het wiskundige element erin. Nou, bijvoorbeeld, als je, als je, als je een kind uitlegt dat a plus a, dat het 2a is, dan kan hij misschien beter snappen dat het 1 plus 1 2 is. Dat nou, klinkt uh... misschien heel krom. Maar daardoor, ik ben ja. abstract te denken, daardoor werd het voor mij gewoon beter te begrijpen. Ja, dat, dat, dat is allemaal dat is heel leuk. Het, ja. En dat is op de middelbare school werkt het ook wel zo. Maar we zitten nu over de basisschool. En dan is het wel moeilijk om daar gelijk om met letters te gaan rekenen. Dus dan zou ik gewoon met appels rekenen en met peren en met uh, ja, volgens, 5 plus 3. Ja, en ik denk ook dat het vooral heel Juffrouw, belangrijk vanaf, is. Om, uh, om de basisvaardigheden heel erg goed te trainen vanaf het allereerste begin. Ja. Het begint al met uh, oefeningetjes, met tellen, met, met kleuters. Ja. En, ik denk dat je in de onderbouwgroepen op de basisschool ontzettend veel aandacht moet besteden aan het automatiseren. Ik krijg namelijk van Eline K. een tweet. En die zegt in deze tijd van computers is rekenen niet meer zo nodig. Alleen binair kunnen rekenen met nulletjes en eentjes is nodig. Professor, wilt u me even uitleggen waarom Eline... Eline, sorry dat ik dit zeg, maar kletst uit haar nek. Nou, dat, dat, euh, zo zou ik het niet willen zeggen. Maar ik ben het er volstrekt niet mee eens. Rekenen is nog steeds belangrijk. En natuurlijk, je kunt met machines, met rekenmachines en met computers. Uh, alle moeilijke dingen uitrekenen. Maar als je niet weet hoe het gewoon. Uh, de, de, de, de methodes werken met wat kleinere getallen. ja, dan, dan kun je het ook niet met. Uh, met ja, ik even dat het voordat mensen iedereen weer boos gaat worden. Op me, omdat ik ongeduld. Lustraars, Eline is de vaste twitteraar van ons. Okay. Die kan er tegen. Dus Eline wordt echt niet boos. Patricia Patricia, ja, wou je nog iets zeggen? Als er dan moeten we toch ook kunnen rekenen. Ja, ja dat is helemaal waar. Patricia, dankjewel voor het bellen. Ik heb hier ook nog uh, goed kunnen rekenen, tijd. en dus geld stom met de bezuiniging op het onderwijs, investeer. Uh, ik kijk naar u benen. Volgens mij heeft dit toch niets te maken met geld, gewoon goed rekenen onderwijs? Nee, het heeft te maken met de methodes die je doet. En uh, er zijn er net al een heleboel goede dingen over gezegd. Je moet het goed uitleggen, maar je moet ook goed oefenen. En uh, je kunt iets pas onder de knie krijgen... Wanneer je goed de zaken oefent. Ja, en je moet er vooral uh, voldoende tijd aan besteden. Ja. En het is erg belangrijk dat de scholen, de leerkrachten, weten wat de effectieve methode is. Ja, ja maar mevrouw, vermeld voor tijd eraan besteden, dat kost geen geld. Het is toch, hiervoor heb je toch geen geld? Het een, nee. Het is gewoon uw eigen instelling als juf ja. of meester. Ja. Ja. ja. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, ik, uh, ik weet dat. Uh, ze hebben het nu over rekenen. Ja. Ten eerste was mijn uh, vak ook het fijnste rekenen. Maar waar het nu om gaat, ik heb bij verschillende mensen bij het onderwijs... en mijn die heeft jaren geleden al gezegd... ik leer de kinderen nog tafels. Ja. Want dat wordt helemaal niet meer gedaan. Ja. Nou, dat gaat wel Leren weer terugkomen. Leren wij geen tafels hoor. meer, ja. kinderen? Ja, dat gaan we, ik ga het even checken. Je ste, ze steekt de vinger alweer heel netjes op. Je moet even weer je naam zeggen. Tiana? Ja, oké. Okay, Tiana, kregen jullie nog tafels op school? Ja. Nou, en uh, wat wilde je nog wat anders zeggen? Want je stak je vinger al op voordat mevrouw Janssens belde. Ja, als je rekent moet je ook snappen wat je rekent. Ja. Je moet niet zomaar iets uitrekenen wat je niet snapt. Ja, oké, okay, dus jij kan aan mevrouw Janssens echt zeggen dat jullie nog wel tafels kregen hier op school? Ja, ja want je krijgt nu weer Oh, wacht even. Niet iedere school. Professor, nee. uh, hoe hey. zit het met de vrijheid van scholen... om hun eigen rekenonderwijs in te richten? Oh, die is uh, vrij groot, hoor. En, uh, ja. Ja, de inspectie houdt natuurlijk wel toezicht of ze de doelen bereiken. Maar uh, verder wordt er niet voorgeschreven. je moet het zus of zo doen. En dat is ook heel goed. Uh, je moet kijken wat werkt. Mevrouw huh? Vermeldvoort, hoe kan ik als ouder invloed uitoefenen... als ik wil dat mijn basisschool een bepaalde manier rekenonderwijs geeft? Um, dat kun je via, via de MR kun je onder andere invloed uitoefenen. De medezeggersheid. Ja. Ja, ja. De van, van, van ouders, ja. ja. En daar kan ik het, het beïnvloeden. Ja, daar praten wij met ouders over de inhoud van het onderwijs. Oké, okay. mevrouw Janssen, zou u nog wat zeggen voordat ik u ga bedanken? Uh, nou, ik wil dus zeggen dat het, dat het heel belangrijk is... en zij, uh, zij gaat al gepensioneerd maar niet... Maar uh, die zei, dat zeg ik jaren geleden, dat tafels, dat wordt niet meer geleerd op school. Ja. En ze zegt, maar ik doe het wel, want er was nog meer scholen geweest. En daar werd het ook niet meer gedaan. Okay. En dat is heel belangrijk. Dank u wel, mevrouw Janssens. Ik ben want het ook met het, u eens. Het is namelijk zo. Ja. Wij, hadden dus, uh, wij moesten vroeger op, op de zaak waar ik werkte, moesten we, loon, uh, moesten we briefjes invullen. Ja. En uh, toen kregen we van de banken kregen we al bericht... Dat ze zo slecht konden rekenen, de mensen. <laughs> dus het is van alle tijden. Dank u wel, mevrouw Janssens. Ik heb ooit een verhaal wat ik nooit ben vergeten. De ene kleine komma, Als je komma verkeerd plaatst, dan krijg je veel te veel geld. Je steekt je vinger al de hele tijd op. Maar dus je moet weer je naam zeggen. Zodat de mensen thuis weten wie je bent. Rick. Ja. Um, nou, uh, uh, nou, rekenen is ook eigenlijk wel veel belangrijk uh, voor je hersenen. En dat is bij mij ook. Uh, als ik dan uh, me niet zo lekker voel... En dan uh, vraag ik aan mijn moeder of ze op de computer uh, uh, wat rekensommetjes uh, gaat uitprinten. En dan maak ik die en dan voel ik me veel beter. Nou, het is grappig dat ik, Nou, het is, wel, het is wel waar, want professor Van der Kraatsman heeft uitgerekend... Je hebt nu de dementieprobleem, dat mensen die veel sudoku's, dat zijn van die rekenpuzzels... dat dat uh, blijkt ook, zeg maar, effectief te zijn... Tegen uh, uh, dementie en dat soort dingen? Ja, ik doe ook elke, elke dag een sudoku. Hoor. Dus of, <laughs> of het helft weten we niet. Maar uh, ja, je moet gewoon blijven oefenen. Je moet je bezighouden. Dat is allemaal heel duidelijk. Maar ik vind het ook zo leuk dat hier gezegd wordt... dat, uh, dat Rick het uh, gewoon voor zijn plezier doet. Ja, en dat, dat is natuurlijk. Om witte voetjes te scoren. <laughs> nee, maar hij nee, ik geloof ik het helemaal. Het, ik denk <laughs> het niet, uh, Prem. Uh, nee. Nee. Ik vind, zit op de maar um, ja, ik, uh, je, je ziet het ook, het enthousiasme van deze kinderen. Ja. Maar ik vind het zelf ook heel erg belangrijk dat kinderen rekenen vooral ook leuk vinden. Oké, okay, ja. wacht even. We hebben een beller, maar we, ga je gang. Weer je naam zeggen, je kent de spelregels. Ruben. Ja. Uh, maar het is ook heel uh. belangrijk voor later, want als je later helemaal niet kan rekenen, kan je ook geen timmerman worden. Precies. En dan kan je ook <laughs> je geld niet tellen, dat is waar. Dries, kan jij een beetje rekenen? Ja, ik kan aardig rekenen, Prem, en ik hoor net dat jullie ook sudoku's doen. Nou, ik doe er iedere dag eentje met vier sterretjes invullen. Die staat bij ons in de klant. Ja. Maar laat, laat de kinderen op de, op de school, je moet het, net wat, die, uh, wat een andere vrouw zei, je moet het een beetje transparant maken of van, van, uh, laat ze in euro's rekenen. Want ze weten dondersgoed dat 1 euro en nog een euro 2 euro zijn. Ja. Hè? En dat 1 en 1 2 is, ja, dat wordt misschien even een beetje moeilijk, maar als je ze in nou. dingen laat rekenen, of je hebt uh, tegenwoordig heb je, heb je ze al op de lage school met een telefoontje, laat ze in belminuten rekenen. En oh dan, ja, oké. Okay, dus wat je eigenlijk bepleit, Dries is dat nadat ze de basisvaardigheden hebben geleerd... zoals mevrouw Vermeldvoort dat zegt... dat je het moet visualiseren voor ze, uh, professor uh, Van der Kraats... dat je het moet visualiseren met dingen in ja. hun beleving. Ja, ja, ja, maar dat gebeurt ook. Ja. De moderne rekenmethodes staan er helemaal vol mee. En dat is ook hartstikke goed. Dus werken met euro's en werken met tijd... en werken met belminuten en werken met... noem alles maar op, dat is juist het leuke van rekenen. Je ziet dat overal om je heen kun je, kun je het uh, aan ophangen. En dat gebeurt ook. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk die basisroutines... die moet je helemaal ja. er goed in hebben. En dat leer je ja. het beste als je het kaal doet. En dat is ja, ja, stampen, dat, stampen, stampen. En stampen. dat leren in een context, daar zijn we wel eens wat te ver ja. in doorgeslagen. Ja. Ja. Aha, Dries, hoor je dat? Niet te ver doorlaten? Dankjewel voor het bellen, Dries. Want Jannik okay. stikt de vinger op. Uh, ik ben Jannik en ik, vind, uh, ik wil later dokter worden. En daar moet je ook goed voor kunnen rekenen. Ja, dat is waar. En je moet ook goed weten wat het verschil is... tussen linker en rechtervoet, hè? Ja, ja want anders zag je de verkeerden ervan af. Ja, maar, maar nog even over die dokters. De verpleegsters die moeten wanneer ze in de verplegersopleiding zijn... een rekentest afleggen. En daar mogen ze nul fouten in hebben. En dat is ook heel duidelijk waarom. Want als je met medicijnen toedienen een rekenfoutje maakt... ja, dan kun je doodgaan. Dus dat moet je niet hebben. Oké. Okay. Uh, je naam weer zeggen: Tiana. Ja. En uh, sommige, niet dat het bij ons op school gebeurt, maar sommige kinderen zeggen ook: als je rekent, dan ben je ook wel eens. En je bent heel slim, zeggen ze dat je wel een neur bent soms. Ja. Maar eigenlijk, buiten de muren van de school is het heel uh, fijn om uh, dan een neur te zijn, Dan ben je dat niet. Want, <lacht> want <lacht> je geldt in uh, de winkels dan heb je dat ook nodig, want anders weet je helemaal niet hoe duur iets is. Nee, en die nerds ja. hebben altijd geld over, dat is waar. <laughs> maar je hebt ook voortaan een rekenwebsite uh, voor iedereen. Op, ja, op reken, rekenweb.nl ja oh, er is rekenweb. nou luisteraars er, die kinderen maar de, WG, jullie eigenlijk moeten jullie het programma presenteren ik eh, krijg van Sebastian een mail hij zegt hij is tijdens zijn werk expres gaan hoofdrekenen want hoofdrekenen oefent ook je hersens bevordert je logica of zoals het meisje zegt je snapt wat je moet uitrekenen um, uh, die, wat ik niet snap professor en wat dus hier gevraagd wordt door uh, Sebastian die Puzzels zijn ongemeen populair. Dus je zou denken dat het rekenen nog steeds populair is. Ja, dat, dat, dat, dat is ook zo. Nou, je moet je wel weten dat die pseudocodes, daar, daar reken je niet echt. Daar zit je alleen maar een beetje te combineren. Je zou het ook met letters kunnen doen in plaats van met die cijfers. Maar uh, gewoon uh, dingen met, uh, met getallen, dat, uh, dat vinden mensen leuk. Om daar gewoon puzzeltjes te doen. En uh, verder is het, dat zien we hier ook de hele tijd om ons heen. Als het lukt, als je erin slaagt, als je iets onder de knie krijgt... dan geeft dat een ontzettend prettig gevoel. Dus uh, dat is heel belangrijk. Wat is de positie van Nederland als we... Uh, wat u zei zo net, als we in de Europese Unie kijken... want ze hebben zo'n ranglijst, de ja. PIA-ranglijst. Daar waren we gedropt van drie, geloof ik, naar zes. Maar als je het kijkt, is het marginaal. Dus van de Europese Unie schijnen wij het het beste te doen. Ja, dat, dat, dat zijn bepaalde ranglijstjes op bepaalde tests. Maar de vraag is natuurlijk testen die echt de rekenvaardigheid op de scholen. En het is altijd heel moeilijk om internationale vergelijkingen te, te hanteren... want alle landen hebben andere systemen. Maar we gaan gewoon binnen ons eigen land kijken... zijn we tevreden met de rekenvaardigheden. En dat zijn we op dit moment echt niet. Waarom niet? Eh, omdat er klachten komen uit het hoger onderwijs. Dat komen ook uit de industrie, bijvoorbeeld van de timmermannen. Ja. Eh, als er leerlingen, eh, timmermannen, laten we maar zeggen, binnenkomen. en die kunnen niet uitrekenen hoeveel hout ze nodig hebben om een bepaald karwei te doen. ja, dan hebben we echt een groot probleem. Dan zeg je ja, dan pak je je rekenmachine maar. Maar ja, dan moet je dat daar ook om te beginnen. moet je weten wat je precies moet uitrekenen. en hoe je dat moet doen. Dus, eh, en, de, en hoe kunnen we dat verbeteren? Door uh, betere. Rekenmethodes op de basisschool. Want rekenen moet je leren op de basisschool. Ja. En dat, daar wordt nu hard aan gewerkt. Eigenlijk zijn alle methodes op dit moment bezig met inhaalslagen om de zaken beter op te zetten. Meer oefeningen erin, meer systematiek. Ja, want Sonja van Harderveld stuurt me mail en zegt: rekenen is zeer belangrijk. En schattend rekenen, zoals nu vaak wordt onderwezen, ben ik geen voorstander van. Leuk om al die enthousiaste kinderen te horen. Maar hoe zit het bij de kinderen die dyscalculie hebben? Ja, dat is een heel ernstig probleem, discalculie. Maar dat komt gelukkig maar heel erg zelden voor. Ja. Uh, er zijn veel dyscalculie-verklaringen, Maar uh, we hebben echt signalen gekregen... dat veel kinderen die zo'n verklaring krijgen eigenlijk niet echt dyscalculie hebben, maar gewoon slecht onderwijs hebben gehad. Oké, okay, wat is dyscalculie precies? Dat je totaal geen begrip hebt van getallen. Dat je uh, eigenlijk de meest eenvoudige berekeningen... niet goed routinematig kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld 7 plus 8. Dat, uh, ja, dan, dan zitten ze al in grote problemen. Maar ja, het is net zoiets als met dyslexie. Dat is een heel ernstig probleem. Uh, daar moet je dan mee zien te leven. En dat is met dyscalculie ook. Maar gelukkig komt het maar heel zelden voor. En dus in het geval van Sonja, als de dochter via omwegen HBO heeft gehaald... dan was het geen dyscalculie, nee. maar dan was het dus verkeerd slecht onderwijs... waardoor een kind zich niet ontwikkelt. Ja, dit is natuurlijk moeilijk om dat gewoon zo van de afstand te zeggen. Maar ik, ik nou, wil dat Professor, wel... u mag dat zeggen. We nou, zijn nou, het ongenuanceerde programma, want ik word moe <laughs> van alle nuances in de wereld. Goedemorgen, okay. Zeja. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Um, ik wil er even op, op attenderen... dat uh, mensen die nooit goed hebben leren rekenen... zijn de rest van hun leven heel makkelijk te bedriegen. Ja, dat is inderdaad wel waar. Is dat je zelf dus, overkomst? Het is zeer? van groot belang. Niet alleen voor de hersenschermastiek... Ja. maar als je combinaties moet maken... inzicht moet krijgen in dingen... dan ja. is rekenen een van de meest belangrijke dingen. Er is trouwens toen de tijd in, de, in die periode met de flippo's... Ja. Toen is er een, um, een school geweest in Den Haag. Ja. Daar had je van die flippers met al die cijfertjes erop. Kon je cijfercombinaties maken, moest je rekensommetjes maken. En er was een school in Den Haag, die, die man die, die heeft dus wedstrijdjes gehouden. Eerst op de school ja. en na de hand ook met scholen onderling. En kinderen die heel moeilijk konden leren rekenen, die gingen dat zo leuk vinden dat ze spelende ja. vooruit gingen. Pro, professor Van der Kraats, dankjewel Ja, Mag ik, uh, want we komen bijna tegen het einde aan... mag ik er eerst concluderen, dus dat rekenen... en dan kijk ik ook naar mevrouw Vermeldvoort. Je moet, het maken in de, je moet de kinderen eerst de vaardigheden instampen... en daarna in de beleving van de kinderen verder ontwikkelen. Ja, en je zult een goede methode moeten hanteren... zoals de professor al zegt. En je zult ook op een efficiënte manier instructie moeten geven. Oké, okay, en dan krijg ik het volgende probleem. Professor Van der Kraats, mag ik even jullie staan? Ik ga eerst naar de kinderen, want ze staan al een tijdje met hun vingers. Jij eerst. Naam, hè? Ruben. Ja. Maar als je helemaal niet kan rekenen, dan wordt het ook een heel probleem als je als kind bent. Dan kan je ook helemaal niks doen en zo. Dan heb je, net zoals, uh, dan kan je alleen maar een sloopautofabriek uh, autofabriek uh, worden. Nou nee, je kan, je kan, als je de juiste hulp hebt, dan kan je nog, en dat is in Nederland wel leuk, want we helpen elkaar. Als iemand echt niet kan rekenen, dan is er altijd wel hulp voor. Naam weer zeggen, hè, jonge dames. Romana. En als je, uh, ja, als je bijvoorbeeld een kleine zusje of broertje hebt, dan kan je die ook helpen met rekenen. Bijvoorbeeld rekensommen maken, want dat doen ik en mijn vriendin. Als we bij elkaar komen, doen we dat ook altijd. Ah, en nu Luciano? Uh, uh, op de middelbare school dan, uh, moet je bijna altijd met een rekenmachine uitrekenen. Maar dan gaat je hoofdrekenen toch achteruit. Nee, op de middelbare ah. school moet je klaar. zowel... Uh, met een rekenmachine kunnen werken... als ook een heleboel dingen gewoon met pen en papier. Okay, en sommige dingen ook uit je hoofd. Ik krijg hier van James Lost... Uh, ik merk dat ik ben opgegroeid met het Montessori-systeem... en ik heb daardoor een rekenachterstand opgelopen... Zou dat kunnen? Ik kijk naar de beide hier. Nou, dat, dat hoeft helemaal geen verband met elkaar te hebben. Want er zijn ook Montessori-scholen waar ze heel goed rekenonderwijs hebben. Okay. Maar als je slecht rekenonderwijs hebt gehad, dan is dat een enorme handicap. Rekenen is belangrijk, maar alle andere vakken ook. Rekenen zonder achtergrondkennis gaat nergens over. Ik vind het eigenlijk Lari Maar goed, u mag het zeggen of het niet zo is. Ja, rekenen en taal blijven de basisvaardigheden... die ontzettend belangrijk zijn in het onderwijs. En dus ook op het basisonderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat je geen aandacht bes moet besteden aan de andere vakken. Oké, okay, nu snap ik één ding. Niet professor Van der Klaatsen, u hebt een minuut om dit antwoord te geven. Iedereen vindt dat er beter moet worden gerekend. En toch lukt het maar niet. Want ik lees allerlei mensen die ruzie maken over methodes en zo. Nee, nee, nee. Het gaat echt vooruit. Er is steeds meer aandacht voor het rekenen. En dat is een hele goede zaak. En dat is heel breed in de maatschappij... En... Het idee van het is allemaal in orde en laten we maar wat leuke dingen gaan doen... dat kom je haast niet meer tegen. Dus we werken allemaal aan beter rekenen. En ik verwacht daar ook op een termijn van 5 à 10 jaar echt spectaculaire verbeteringen te zien. Oké, okay, ik wil alle luisteraars bedanken, alle deelnemers en mijn gasten, met name de kinderen, Wat zijn jullie fantastisch. Het is zo leuk dat jullie in de bus waren. En ook u bedankt, professor, en u bedankt, mevrouw voor. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en ons onderwijs, redactie Anouk Tulner-Rienaerts, die ook social media en internet doet, en die is echt een nerd. En uh, Sulema El Galdi. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport. Het rekenwonder Marien Albersmoer. Eindredactie en regie meester Barbara van der Kles. Zometeen hebt u Ster, de warme aangename stem van Dorad Meekens en daarna Felix Mudders. En volgens mij kon Felix Mudders nooit rekenen, tot nu toe niet. Maar goed, hij gaat het gids.fm en hij zal vertellen of hij kan rekenen. En morgen praat ik met Anil Ramdas over zijn nieuwe roman Badal. Tot morgenochtend half elf. Namens dit dag en geniet u van de kleine prim Pipi op onze feest 2 x 3 1